Hier is het mannetje van de radio. Hier is het, het stemmetje in mijn hoofd. Ah, nee, het kinderrijmpje was, hallo, hallo, wie stinkt er zo? Het mannetje van de radio. En de radio. <laughs> Gelukkig wil het Vlaams Belang grondige evaluatie van het deradicaliseringsbeleid ja, ja. in Brussel. Hm. Je begint meteen wel met zware kostmaker. Als je als mij smorgens uit mijn bed rammelt met pannen en potten geklop... Ge het is Je half weet 12 dat 12 ik geen ben, maar ik ga er mijn beste beentje van <coughs> uh, Intended voorzetten. Ja, het is belachelijk vroeg. Het is pas half twaalf. Het is gewoon onmenselijk. <laughs> uh, nou ja, um, het is een donderdag en het oh, is uh, 5 maart 2020. En we zijn alweer uh, naar de 16e aflevering begonnen van de Praattafel podcast. Boom. Welkom aan de praattafel met Ossie en Ossier. Welkom, welkom, welkom. Ik ben Eerst van in Bergen en dit is de 16e. Welkom. Ja, ik kan dat niet beter doen, beste luisteraars. Ook een warm welkom vanuit het landelijke Antwerpen Noord. Jazeker, vlakbij een heel mooi park daar. Goed, hier. Welkom aan de praattafel met Ossie en Ozier. Ja, juist, het vertrouwde bedje weer. Hallo Filip. Is van niet te droog, niet te nat, dan vult Maart een duchtig vat. Gat of vat? vat. Yeah. <laughs> um, of dat je nu cis bent, of uh, hetero, of gay, of... Uh, eh, uh, dat laten we niet midden. Nee, nee. Goed. <laughs> uh, we gaan de luisteraars meteen bevrijden van een aantal dingen... waar we het niet over gaan hebben. Want we worden wel doodgebombardeerd. En dat is ook Trump en heel die US-verkiezingen oh. en zo. Ja. Want dat gaat nog maandenlang iedere dag nog door maanden. onze strot gedouwd worden. Oh mijn god. Ja, het is een echte tv-show media war. Uh waar we niet aan uit kunnen, maar we gaan het er niet over hebben. Nee, en, en ook niet aan die wereldrecord kabinetsformatie die trouwens ter sprake gaan komen bij een van onze columns op een heel interessante manier. Welk kabinet? Ik mis het niet hoor. Mis jij het? Nee, het is maar hier altijd, hoe noemen ze dat, een ontslagnemend kabinet. Dus die lui zijn altijd maar bezig met ontslag te nemen. Maar ze nemen ja. geen ontslag. Nee, en ze rijden nog altijd met hun bedrijfswagens van de Belgische staat. Ja. afnemen die handel zeg ik dan ja. hey, we gaan even populistisch doen ja. afnemen die handel uh, als ik uh, ik ben tijdelijke leerkracht ik krijg geen ik krijg een, een vervangloon in de zomervakantie omdat ik dan geen les geef en dat is aanzienlijk minder dan wat ik krijg als ik les geef dus afnemen hun uh, vergoeding tja ja. wat geven zij af in zo'n geval kun je je afvragen ja, ze geven niks af, hè? <laughs> Ach, jonge, jonge, jonge. Maar goed, we hebben een bomvolle tafel deze week. Uh, ik heb iets over een taaltaxi. Uh, onze vriendin Zoehal uh, ah. gaat uh, seksmisdadigers aanpakken. Ja, let op hoor. Als je, als je iets uh, hebt uitgeputerd wat niet mag, pas op. Want ze komt erachter achter je aan en uh, dat gaat niet leuk worden. En dan hebben we corona sport. <coughs> Dat is nieuw. Komt allemaal aan het. Ja. ja, Het wordt. Ik, gewoon... ik kan niet wachten. Nee, nee, het is echt wel heel spannend. En vooral als je weet wie er gaat scoren. Maar dat ga ik nog niet vertellen. Mm -hmm. Ja, uh, jij bent weer bezig met de internetcommentaren. Daarmee offer je ons op voor ons allemaal. Ja, ik ga in de eenzaamheid springen. En daarover later meer. Ja. <laughs> Oké. Okay. Uh, ik krijg een college, heb je verteld, over de islam. Ja, ik ben een heel interessant boek aan het lezen. Dus in mijn voorleesmoment ga ik een beetje voorlezen en ook jou een beetje bevragen. Want ik weet niet of dat je wel zo'n goede multiculti-kennis uh, hebt. En, en, en onze luisteraars zullen het toch ook hopelijk een beetje bijleren als we eens de... Uh, ...de islam en de Koran bekijken door de ogen van een professor, uh, dokter Hans Janssen. Hij beantwoordt 250 vragen over de islam. Oké. Okay. Uh, en uh, dus naar aanleiding... Uh, uh, de mensen weten dat ik in Antwerpen-Noord woon en ik krijg... Ik zal niet zeggen dagelijks, maar toch wel wekelijks... Uh, uh, hoe zal ik het zeggen, een krantje van een bepaalde partij in Vlaanderen die het niet hoog heeft met de islam, is heel zacht uitgedrukt. Dus... Ah, ja. Maar ik denk dat dat uit ontwetendheid is. Dus we gaan die mensen een beetje voorlichting geven. Een klein college over de islam. Ja, ik moet daar dan wel bij zeggen. Ik heb dus zelf drie jaar in Turkije gewoond. Dat is wel even geleden. Dat was, voor de, dat was tijdens een soort liberalisering. De eind van de tachtigerjaren jaren en zo. Ja. Dus, maar ik heb daar veel in kringen verkeerd. En nou, ik ben dus heel, heel benieuwd. Want ja, ik heb ook wel toch wat meegekregen van de andere oh, kant. Fantastisch. En vooral bijvoorbeeld goede moppen. Want Istanbul blijkt een, een vakantieplek voor uh, rijke Saudis te zijn. Want in Riyadh is het dan 80 graden en in Istanbul is het 30 graden. Dus dat is voor een uh, wintersport bijna. Dus, en ik heb veel dankbare momenten doorgebracht met een paar van die piloten in de jazzclub daar en zo. Die kwamen dan altijd ja, naar de, de jazzclub en dat zijn ja grappige gasten. Maar goed, gaan we maar. Ja, komt er vol tafel. Nou, we hebben muziek van jou een speciaal dingetje. Ja, een, een tweeklied van mij is. Uh, ik ben nog eens in mijn oude doos gegaan. En ik heb in een ver verleden, een, een recent verleden ook. Uh, vaak werd ik gevraagd voor jingeltjes, voor projectjes, voor een filmpje, voor een. een uh, ik, ik heb nog een, een commercial jingle gemaakt voor de KBC, voor, uh, voor, het, voor de haven, voor de Antwerpse haven. heb okay. ik ooit eens een track gemaakt. <laughs> omdat ik wat mensen ken die, uh, uh, die um, uh, containers uitpakken. Maken. Die content maken, uh, die commercials maken en dan komen ze soms bij mij terecht, omdat ze weten dat ik muziek maak. Ja. En zo ook het weeklied uh, van deze week uh, had ik gemaakt in, op vraag van een vriendin die een boek uh, ging uitbrengen, ging voorstellen. Okay. En uh, ik zal straks de kleine anekdote verder vertellen. Prima. Maar... Is het van? Ja, ja, ja, dokker, je hebt ook een weeklied bij. Ja, nou, weeklied. ik zou zeggen, het is, het is een uitsmijter. Het is misschien op de plek waar jouw normaal weeklied zou moeten zijn. Maar dit is namelijk een, een, een gedeelte uit een, een... Ja, toen was er nog ineens eens een podcast. Ik heb ooit eens een popproject gedaan met een aantal mensen. Dat heette Roll. En daar hebben we een cd mee uitgebracht en wat mee opgetreden en zo. En wat we toen ook deden was Roll Radio maken. Dus wij maakten gewoon een aantal mp3's namen we op, maar dit is gewoon met de leden van de band en gewoon no scripting, no ja. dus echt rauwe jams en dan met een dichter en didgeridoo en ik weet je het de perfecte uitsmijter voor deze aflevering ja, en uh, moet je terugdenken 99, we hebben het daar nog over de euro die er aankomt ja. Dus dat is een flashback uh, Intussen hoor ik alweer Even kijken hoor ja, Ik hoor ze alweer trappelen daarin. Ja ja, jij oh. ruikt het, ik hoor het. <laughs> hier, dat wordt stofzuigen, is van. Dit is audio die het olfactorisch systeem triggert tot het associëren met koeienstrontlucht. Ja, wat ja, dat heel ik fijn ik kan hem, zijn. Dat wordt dat word straks stofzuigen, met zo'n stofzuiger waar ook water en zeep mee opgezogen kan worden. Man. Ja, ja. Ze laten weer een boeltje achter. Oké. Okay. Ze zijn wel stil. Vandaag. Ja, ze zijn een beetje stilgevallen. Ik heb die deur dicht gedaan, want uh, ja, ik weet wel dat ze er zijn. Maar uh, laat ze maar rustig trappelen daar op de achtergrond. Want dan uh, moeten ze niet te veel herrie maken. Eens even kijken hoor. Ja, ik zal de deur op een keertje zetten. Uh, ja, we gaan even... Ja, jij mag het zeggen. We hebben er twee ingestuurd gekregen. En we hebben er een van jou die altijd ook op eenzame hoogte staat natuurlijk. We gaan eerst de eer geven aan Manu van Aalen. Oké. Die toch wel als de mooie eer krijgt van de eerste haiku's. Ja, te hebben ingezonden, zal ik maar zeggen. Dat was een, dat was een Ben Wijts, die ik daar deed. Een Ben Wijtske gedaan. Een totaal on. Ik zal er nog één doen. Een zin die uh, gewoon niet. Als je, uh, als je dan vertelt dat uh, je wil iets zeggen, dat dan de, het onderwerp. Dat uh, eigenlijk uh, zo gaat. Oké. Okay. Een Ben Weitske. Een Ben Wijtske. Maar Manu van alle, dank dank aan uw. Uh, aan uw kunsten, aan de nou, haiku-kunsten. Nou, inspiratie, hè? kennelijk werkt het wat je doet. Zeer mooi, zeer mooi. Uh, de eerste haiku van Manu. Hij hey, he? Ah. Hier gaan we. Ja. De leegte weegt zwaar. Wanneer de glimlach verdwijnt naar de achtergrond. Wow. Oh. Ja, even kijken, ja. Ja, ja daar gaan we ze weer. Huppakee. Ja, het is voorbereid. Die doet het. Die is goed gekeurd. De... de tweede koel. We gaan eens horen dat tweede koe, dat we ze kunnen lanceren. Misschien naar Mars, waar dat die, die rover is toch prachtige beelden aan het doorsturen. Ben je ook aan het kijken? Ja, daar heb ik nog geen tijd voor gehad. een podcast maken, jongen. Mensen zitten te wachten. Nummertje twee van de tweede haiku van Manu. Ja. De wingert klimt traag als hij voelt dat zijn takken ingekort worden. Hai. Hai. We ah. een... zijn ja, ja, echt aan het scoren vandaag, geloof ik. <laughs> ah. Ja, dat is... Ja. Dat ja. En wij hebben wat van die melk gedronken, van die haiku's. Uh, als je hebt veel minder pijn tegenwoordig. En ik, uh, ik ben gewoon die... ochtend dronken, zonder dronken te zijn. Maar gewoon door het slaap, slaapgebrek is het van dat jij mij uit bed bent komen yeah. jassen. Ja. Ja. Maar je bent nu nog helder en onbevangen. En dat blijkt ook uit de kwaliteit van jouw haiku. Want het is alweer ja, zover mensen... Het. Dus, uh, jij hebt afgescheid genomen van een goede vriend, uh, uh, zeer recent. En ik heb uh, eergisteren afscheid genomen van de oudste zus van mijn papa, Goh. mijn tante. Tante Lea Ozier. Een okay. prachtige vrouw. Natuurlijk de respectabele leeftijd van 95. Zo'n afscheid. Een aangekondigd afscheid. Maar tegelijkertijd sta je dan toch weer eventjes stil bij het hele gebeuren van begrafenissen. Waar ik er de laatste vier jaar iets te veel van heb beleefd. Maar het is een deel van het leven. Ja, ik moet er wel één ding bij zeggen. Het, het is tegenwoordig, als je op deze leeftijd raakt en zo... zijn eigenlijk begrafenissen helaas nog de enige gelegenheden... waarbij je allerlei vrienden en kennissen... die je al lang niet meer gezien hebt, nog eens ziet. Hè. Ja, in mijn geval is dat met familieleden bijvoorbeeld. Hè. Dus, ja, uh, dat is toch erg. Twee, twee jaar geleden stierf mijn Peter... Ook woonachtig in de streek van de Kempen, hij op den Berg. Die streek, mm. daar komt mijn vader van. Uh, en daar zijn nog de enige mensen van onze tak genaamd Osier die daar uh, leven. En het zijn er niet zoveel meer, omdat mijn vader enkel zussen had. Dus hij was de enige doorgever van de familienaam Osier ah, ja. op onze tak van Osier. Want we zijn een zeer kleine familie. En we, uh, de mensen met de achternaam Osier in Vlaanderen zijn min of meer allemaal gelinkt aan elkaar. Okay. Dus een heel kleine familie. Um, maar dus twee jaar geleden zag je, zag, je, zag je dan die familie en dan zie je die twee jaar niet en dan zie je ze weer bij de volgende begrafenis. En mm -hmm. ergens is dat vreemd, maar aan de andere kant is het toch ook nog altijd een heel mooi, een heel mooi iets. Um, omdat okay, je ja. zo inderdaad contact houdt. Ja, maar ik bedoel... Waar, waarom hebben we het gewoon verloren om... Eens zonder een dooie contact te houden en zo, weet je wel. Omdat we op de iPhone zitten... en we zitten op de iPad... en we zitten niet op de Wii-phone... en niet op de Wii-pad. Het is allemaal ikke, ikke, ikke is van... en de rest kan... Yes. Isvan. En de haiku van deze week. Ja. We zijn er helemaal klaar voor. Dus uh, nogmaals de waarschuwing. Want uh, er zijn mensen die zich echt heel hard inleven. Doe dat niet als je met gevaarlijke zaken bezig bent. Ik word nu ook heel rustig en ik ga me helemaal ingraven. <lacht> Oeh. In deze, uh, in deze komende haiku, beste mensen. Ik ben er klaar voor. Begrafenissen, waarom zijn ze toch zo saai? Ik erger mij dood. Dit is de raamtafelpodcast met en mozier. Ja, die komt inderdaad heel erg binnen. Hallo. Zo is dat. Zo is dat. Dit komt binnen. Dat is onze vriend Ben White natuurlijk. <lacht> <lacht> nee. uh, ben White. Ja, goed jongen, jongen. Maar he? we gaan ook. Ja, dat ja, is. Nee, ga je gewoon. We gaan het ook over de vriendin van uh, Ben White hebben zo dadelijk. Maar misschien eventjes. Uh... Ja. Klein, klein promotie. Ja, laten we maar even een klein stukje doen, want dat is toch wel belangrijk. Ja, Dan komen we weer met happy muziekje. Ja, we zijn inderdaad overal te vinden: Apple, uh, iTunes, uh, Spotify, Stitcher, Android, uh, noem het maar op. Vlaamse podcasts. Ook in Nederland op podcastluisteren.nl. Uh, daar krijg je ook een hele mooie vermelding bij. Je kan ons ook vinden op de Praattafel pagina op de Facebook. Je kan ons bereiken via e-mail op info@praattafel.be of zelfs jazeker, zeker, ja. je kan ja. ons direct WhatsAppen. Let direct op. WhatsAppen. Ja, 0468156619. En dan kan je Hey herhaalt 0468 156619. En we zetten dat zeker ook in de show notes. Uh, we verwachten daar misschien live ingesproken haiku's of voicemailtjes. Als je die voicemails uit je telefoon stuurt, heel fijn. Want die klinken ook vaak hartstikke goed. De nieuwe dingen we hebben allemaal best goede microfoons. Nou ja, kom eens langs op praattafel.be. daar kan je de haiku's nog eens bekijken, weekliederen en clips. Ook is er een YouTube kanaal met de weekliederen enzovoort. Dus ja, dat is eigenlijk alles wat ze te melden hebben over deze zaak, zeg maar. delen, delen, delen mensen, want verdeel en heers. Wij doen het zodat u het niet hoeft te doen. Wij proberen jullie wat entertainment te brengen, wat informatie te geven. En toch een kleine lach en een traan op je wangen toveren. Um, men zeggen het voort. Met, <laughs> nou, dat gaan we eens doen. Hé, hey, ja, <hijks> ik heb al een paar... Uh, weer een paar uh, juweltjes gevonden... van uh, wat er zich zo afspeelt hier in de dingen. En uh, nu... Dus even kijken. Oh, is ja, want dames en heren, het is clip time En Heet. daar moeten we ook een jingeltje voor maken. Is het van? Ja. Ik zal eens in mijn jingle machine kruipen. Ik heb nog wel iets. Ja, oké. Okay. Want jij, dat, uh, jij hebt dat gedaan. Je hebt net lopen vertellen. Ola, ik je, uh, heb net lopen stoefen uh, en reclame, reclame pochen. <laughs> stoeven en pochen, hè? mooi. In Vlaanderen ja. stoeven en in Nederland pochen. Pochen. Ja. Zo'n mooi woord. Uh, hey, maar jij, jij spreekt Vlaams Maar met een Antwerpse accent Zeg ik toch? goed? Ja. Ja. ja, als men bij de hond slaapt Dan heeft men vlooien Dus ik ben eigenlijk van de Noorderkempen Dus met mijn Ja, met mijn moeder Zaliger sprak ik eigenlijk Als ik een uurtje met haar sprak Dan kwam heel dat, dat accentje uit Kalmtout. Eén, uh, twee, drie, weet je, Ik heb een ja. trein nodig, hoor uh, Dus ja, die is die zit er nog in, die Filip. Die, die Kempense jongen zit er nog in. Maar aangezien ik op mijn zeventiende naar Brussel ben vertrokken... en op mijn 22e in Antwerpen ben geland... Ja. ja, is er wat Antwerpse tongval okay. aan mij begint leven, ja. Maar, maar we kunnen wel stellen dat al deze taal-dialectgroepen dat dat uh, Nederlands is, toch wel. Ja. Ja, ja, ja, zeker. Ja. Dus, ja, zeker. Dus moet jij je nou eens voorstellen dat jij dus een baan hebt... Hè? je bent nu dus leraar, hmm. maar dat zou van alles kunnen zijn. En misschien mm -hmm. bijvoorbeeld taxichauffeur. En Ik die wordt op een uh, maandagochtend gevraagd om op kantoor langs te komen. En dan zeggen ze dan doodleuk tegen mij, meneer, u moet een diploma voorleggen of een bewijs dat u het Nederlands uh, hebt geleerd en dat u moet, uh, kunt schrijven. In Antwerpen moeten taxichauffeurs al sinds 2016 hun kennis van het Nederlands bewijzen. Nu is die taalvereiste ook opgenomen in de nieuwe Vlaamse taxiwetgeving. De maatregel is uiteraard in de eerste plaats bedoeld voor chauffeurs die het Nederlands niet als moedertaal hebben. Maar officieel moet iedereen formeel zijn taalkennis bewijzen. Dus ik heb naar mijn school in de Langeriedersstraat. Uh, daar krijg ik dan door dus dat uh, de diploma's en de dat die na 10, 15 jaar naar Brussel worden gestuurd. Uh, dan heb ik uh, contact opgenomen met, met Brussel. Ook een telefoonnummer gekregen. En daarom zijn ze gezegd, ja, we nemen ze een lot onderzoeken. En tussen dit en 14 dagen heb je uw diploma. Ah, maar ik heb ze nog niet. François wil snel weer aan het werk. En dus bleef hem er niets anders over dan zich aan te melden voor een taaltest. Die zit Een kwart na drie moet ik in de kanadsel staan... Uh, om uh, ja, een, een, een test af te leggen dat ik wel degelijk Nederlands en, uh, kan praten. Plus, uh, maar als ik daar binnenkwam, dan ga ik gewoon op zijn antwerp praten. Hè. Dan zeg ik gewoon alles in Antwerpen. Hè. Dan, uh, geen, geen, geen een ABN of iets gelijk nu. Hè. Nee, nee, dan ga ik het echt op mijn zijn, zijn. En als ze dan zeggen zeg tegen mij meneer, u nu, en meneer... dan verstaan jullie niet een En Dan zal ik zeggen, ik ben geboren en getogen in Antwerpen. Bij Antwerptak zijn ze niet ontevreden... over de taallijsten in de wetgeving. Maar ze stellen zich toch vragen... bij de manier waarop die door de administratie wordt toegepast. Kan dat niet op een andere manier gecheckt worden volgens u? Ja, uiteraard dat dat ook liever gaat. Maar voor uh, de ambtenaren is dat moeilijk vast te stellen... en uh, zeggen, die man spreekt voldoende Nederlands en uh, de andere niet, die hebben certificaten nodig. Uh, ik begrijp dat ergens, maar ik vind dat een spijtige zaak. François trekt inmiddels naar Atlas voor een taaltest. Hij is niet de eerste taxichauffeur die hier belandt, omdat hij geen diploma's kan voorleggen. Zij moeten niveau A2 bewijzen, dat is nu op dit moment, en hebben dan nog twee jaar de tijd om tegen juli 2022 niveau B1 te bewijzen. Nou, Filip. Ik ja, vraag en, en, je af waarom die man lid wordt van het Vlaams blok uiteindelijk. Ik word als een buitenlander. Dus hij, is op, man. hij groeit op in, in Vlaanderen. Hij groeit op in Antwerpen. En dan wordt hij door die malle van die verschrikkelijke administraties. Um, krijgt hij allemaal in het Nederlands te horen... dat hij eigenlijk niet kan bewijzen... dat hij Nederlands kan. Het, het, het is toch voorbij. De absuud, maar het is ook bij het bedenken... van die regels. Hè. Ik kan me die vergadering alweer voorstellen. van ja, ja, nee, nee. We gaan dat niet moeilijk doen. Doe maar gewoon zo. Huppakee. Dat is al dat in orde. Zo. Daar komen we wel uit. Maar ik vond het wel geweldig dat hij zei... ik kon, vanaf na, ik, ik kon gewoon, gewoon Antwerp's klappen. En niet gelijk na na, na. na spreek ik AN... Maar dan ga ik aan het warpsklappen. Ja. <laughs> dan houd ik wel mijn hart vast. Want nu mag ik al twintig plus jaar in Antwerpen wonen. Als men spreekt met een echte Antwerpenaar. Ik zal zeggen van de leeftijd boven 60, 65, mm -hmm. Dan moet ik toch zeggen dat het... Dat het ook mij enige energie vergt om elk woord en elke uitdrukking te kunnen verstaan. En dan, ja, ja. dan, ge, dan, dan zit het echt op het niveau van een, een West-Vlaming van 60 plus of een Limburger van 60 plus. Oh ja... Um, met de eigen met de eigenheden en met, met, met uh, zinsbouw uh, en met uh, woorden en vooral uh, geen poepen of geen cinema. Zo van die typische Antwerpse gezichten waar je toch eventjes bij fronst. Ja, ja. En ik vind dat dus mooi, hè, die verscheidenheid. Ik vind dat ja. mooi. Hè? Maar ik was eventjes aan het af, afleiden. Ja, Dit is absurd. <lacht> ja, het is kafkaisk. Uh, ik kafka. moet wel zeggen, dat met dat Antwerpse, ik heb dus een jaar of drie bij de Roma gewerkt en uh, dat wordt helemaal bevolkt met vrijwilligers. En daar was het echt zo'n bijna een sport van wie, wie praat er het meest Antwerps. En daar, daar kon je inderdaad bijna geen woord van uh, volgen van het hele verhaal. Maar uh, je zei ja, hard vasthouden. Maar ik zou uh, zeggen van als je bijvoorbeeld nu uh, seksmisdadiger bent... en dat is wel heel erg he, wat die mensen doen. en die, die, ja, Daar zou ik helemaal niet aardig voor willen zijn. Maar gewoon ja, je zou ze eigenlijk weg willen steken en de sleutel weggooien. Dat is toch wat veel mensen denken. Maar we hebben een minister die daarover gaat, een Vlaams minister en uh, nou ja, kennen, kennen, we, kennen we hem of haar? We ja, hem of dat haar? is uh, Zuhal Demir ah, Onze nominee voor de Darwin ja. Award Ja, zeker en eh, volgens mij een schat van de mens een schat van de mens, maar ik heb geen idee hoe ze op die plek terecht gekomen is want uh, dit is de aanpak die ze dus voorstelt naar deze ontzettend vieze, enge, vieze gasten Ik ben van plan om 6 miljoen vrij te maken, om echt een beleid uit te stippelen rond seksueel geweld naar slachtoffers toe, maar ook belangrijk als we een veilige samenleving willen hebben, dan moet je ook met die daders aan de slag. En straffen is één ding, maar als die straf uh, gedaan is, dan komen die daders in de samenleving. En als je niet met hen aan de slag bent gegaan, als je hen niet aanklampend uh, tot schuld in zicht hebt gebracht, ja, dan gaan ze zich terug vergrijpen. 10% van daders van seksueel geweld gaat na een celstraf van 5 jaar opnieuw over tot een seksmisdrijf. Dat cijfer moet dringend omlaag. Minister Demir pleit voor een gepersonaliseerde aanpak. Daarmee wil ik ook van elke delinquent een risicotaxatie hebben. Dus dat, is, dat zijn criminologen die een soort profiel maken, zodat als de rechter een bepaalde uitspraak uh, uitspreekt, dat hij ook weet met wat voor een dader heb ik te maken. Is er gevaar voor herval? En vaak is dat ook het geval. Justitieassistenten, criminologen en psychologen, ze zullen worden aangeworven om daders van seksueel geweld op een ander pad te krijgen. Afzetten. Oké, okay, hier moeten we even de machine weer voor opstarten. Wacht even. De politieke reductiemachine wordt opgestart. Ja, waar u met ons zojuist naar geluisterd heeft, dat zijn twee minuten die u nooit meer terugkrijgt, want er is eigenlijk helemaal niets gezegd. Niets gezegd? Ik nee, ga je nog dacht meer iets doen. te horen, hè? Ja, ja, ik, ik heb iets gehoord. Nou ja. Um, Zowel Demir heb ik ook gisteren mogen zien schijnen in de afspraak. Een, een duidingsprogramma op Canvas, de Belgische staatstelevisie. Het tweede net van de Vlaamse. Belgische Vlaamse, excuseer. Maar ja, excuseer. De Nederlandstalige Belgische. Uh, ja. de, maar goed, de Vlaamse, excuseer. Ja, het was vroeger BRT, maar het is nu BRT. Ja, en daar viel mij ook meteen op. En het. Het viel mij ook op bij Bart Sommers, want die was in, uh, in Ter Zaken ook een duidingsprogramma op dezelfde zender. Uh, de politici, die, die willen aan de slag gaan. Die gaan aan de slag, ik ga aan de slag en aan de slag gaan en aan de slag gaan. En zoals Demir gebruikt, je, je moet het eventjes, het begin van haar, van haar interview eventjes terug laten horen. Ja, ja, let op, het eerste zinnetje. Let op, hè. Ik ben van plan om zes miljoen vrij te maken, om echt een beleid uit te stippelen rond seksueel geweld. Naar... Ja, ik ben van plan om zes mm -hmm. miljoen vrij te maken, dus ja, dat betekent. is nog niks. Dus... Dat is, ik ben van plan om morgen te gaan vissen. Mm -hmm. Ik ben van plan. Ja. Ik ben van plan om naar Mars te gaan. Ja. ja maar om, om iets te doen rond seksueel geweld, hè? rond de ja. rommen heen. Slachtoffers toe, maar ook belangrijk als we een veilige samenleving willen hebben, dan moet je ook met die aan de slag. En straffen is nee, één ding, Opnieuw, als, maar als, we veiligen, als die straf dus op... nieuw, uh, gedaan is, ja. Zit daar opnieuw op? Ja. Komt die?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 Eén ding mis ik trouwens wel in heel dit betoog: preventie, mm -hmm. opvoeding. Uh, weet je wel, voorkomen. Toch meer inzetten op ja. En visie is van Aan de slag gaan hè? Dus We zullen het niet meer herhalen Maar hierna zegt ze nog eens een paar keer aan de slag gaan ja. In het interview gisteren ging ze aan de slag Maar ze zit altijd maar interviews te geven Ze zit altijd in televisiestudio's Te zeggen mm -hmm. dat ze druk heeft En dat ze aan de slag moet gaan Ten eerste ja, Mijn leraren uh, Bloed begint dan te koken ja. Je kan ook aan de gang gaan Of je kan eens met iets beginnen zoal. Je kan het aanhangig maken Of misschien moet je het maken. Aanpakken. Of misschien moet je iets ondernemen. Je moet het iets openen. Je moet het open trekken. Misschien moet je iets opzetten. Ja. En het beste zowel de mier is dat je iets eindelijk gaat starten. Ja, yes. en, en bijvoorbeeld, uh, ze, ze is van plan dat die, uh, ze gaat dus mensen aannemen... die dan een soort van profiel gaan maken... die dan uh, bij je, ik kan met de legale ellende en zo allemaal... en plus, ja, dan krijg je ineens een commissie van een aantal mensen... die gaan bepalen, hoe gevaarlijk ben jij? Ben, ben je groen, ben je blauw, paars, rood? Of gaan ze kleurcoden of, of uh, figuurtjes bedenken, net zoals bij films... Weet je wel, dat je zo'n uh, tattoo krijgt met een vuistje of een dingetje. <lacht> ja, het is heel erg waar we het over hebben. Maar ja, het, het wordt ook wel een beetje raar gebracht, denk ik allemaal, nietwaar? Ja, zij is de, zij is de humornoot. Hè? Dus, uh, maar ik ga mijn betoog hier sluiten. Namelijk, ja. ze moet niet aan de slag gaan. Ze moet ook eens, zoals ik doe, naar synoniemen.net uh, surfen. En daar eens kijken welke synoniemen voor aan de slag gaan er bestaan, zodat ze tenminste een iets ander betoog geeft in haar vele interviews. Ook al doet ze niks op het veld, dan zijn haar interviews misschien eindelijk eens aangenamer om naar te luisteren. U zit mee aan de Praattafel podcast. Juist. Uh, uh, nu gaan we naar een uh, wat ander moment. Want waar iedereen het wel over heeft... is natuurlijk de stomme coronavirus. Je kan er bijna niet meer omheen. Maar luister even naar deze boodschap van amper twee weken terug. Het voorgevolgen uh -huh. voor het grote publiek. Deze besmetting geen nee. enkel gevolg heeft geen, geen enkel publiek. Volgen. En dat nee. er geen reden is tot paniek. Het virus geen is reden. onder controle, het coronavirus. Maar het paniekvirus dat is veel sneller. Nou, en hoe morft deze boodschap? Vooral van de laatste dat was Maggie de Blok, onze federaal minister van Volksgezondheid... dat morft binnen een, een, wat een tien dagen naar dit. Smet ze buiten als je in met een snotneus. Hey. <laughs> de, dus de straten zullen straks vol liggen met mensen die, die nergens meer binnen mogen. Die allemaal snotneuzen hebben. Vol met de, de, de, de, de straten zijn geplaveid met snotneuzen. Ja, ja precies. Mooi. Blijf in uw kot. Ik meen het. Hè. Ik meen het. Blijf thuis. Ja, is goed. De vertaling voor de Nederlander, blijf in uw kot... Mm -hmm. Zeggen we dat ook in Nederland? Blijf in uw kot? Nou, nee, nee, nee. daar is nee, ons he? toch niet gaan Blijf in je huis. Ja, blijf, je blijf, thuis. blijf ja, thuis. Misschien moeten we dat leren. wat dat daar zegt. Maar, voorgaande aan deze twee korte opnametjes... het zijn eigenlijk meer de doelmomenten... maar eh, dat was heel erg spannend. Dat was eh, dinsdagochtend, dat was een sportwedstrijd. En, eh, ja, ze brachten het met een soort spanning. Er was een tweede geval ontdekt van eh, het virus... En, dat was hier in Antwerpen, in het USA inmiddels. Dat is nu hemelsbreed acht kilometer van waar ik zit. Ik vind dat al heel wat van China. 15, 18.000 kilometer. Dan Binnen een paar maanden zit het toch hier om de hoek, als het ware. Uh, maar dit uh, ging er dus vooraf aan die persconferentie. En dit was kei spannend, Filip. Uh, en ik denk dat uh, zometeen de persconferentie gaat beginnen. Ik heb de indruk dat ja, de minister maar... zich nu naar voren... Daar komt, komt hij. Uh, we zien daar ja, ook ja. redelijk een pers. In ooghoek, uh, dat het aan het bewegen is. Dan gaan we gewoon misschien dus, even de wachten tot de minister plaatsneemt. De dat, uh, en dan zal zij wel meteen ja. het woord nemen. Dus, uh, -hmm. dus de gaat naar voren. Uh, Mark van Gansd ja. gaat naar voren, heb ik uh, gezien. Uh, Steven van Gift uh, gaat naar voren. Ja, dus ik vermoed dat de persconferentie elk moment zal beginnen. Blijf in uw kot. Ik meen het, hè. <lacht> nou, is dit een spannende opening en een voorzet? <lacht> Fantastisch. Spannend. Zo is het ook. Het, is, het gaat over helemaal niks. Het gaat over handen wassen dat je godverdomme altijd moet doen. Het gaat over paniekzaaien. Het gaat over zeven miljard mensen op de planeet. En we spreken over het aantal doden over heel die... En het is erg, hè, die mensen die gestorven zijn. Ja. Maar het aantal doden sinds december, dat evenaar nog niet het dagelijks aantal... Het wekelijks aantal dode kinderen te gevolge van vuil water, ik zeg maar iets, difterie, te gevolge van ja. diarree, te gevolge van ondervoeding. te gevolge van, van niet, geen toegang tot, de medische, uh, uh, tot, tot medische hulp. Uh, uh, het, het, het waanzinnig slechte verkeer in landen zoals Pakistan, India, waar, waar elke dag duizenden ja. mensen zich doodrijden of doodgereden ja, ja. worden. Het is griep. waanzinnig. De gewone en, griep. Er gaan is nog steeds ook, mensen de, dood aan. Je spelt meer mensen per jaar in België dan, dan nu wereldwijd aan die corona gaan. En oké, okay, ja, we moeten het wel minimaliseren. Van die mensen, ja, je moet dat niet minimaliseren. Jawel, je moet dat wel minimaliseren. Je moet dat absoluut minimaliseren. Dit is gewoon troep. En ik maak mij dan zorgen, is van, wat is hier nu dan eigenlijk achter in de achtergrond allemaal weer bezig. Waar niemand naar kijkt, waar niet over bericht gegeven wordt, waar, uh, waar, waar mensen niets over, lezen, over weten, waar geen diepe journalistiek gedaan wordt, omdat iedereen met zijn godverdomme zendauto voor het UZ van Antwerpen staat. En voor VTM is dat natuurlijk gedroomde, gedroomd voer, is het van. Ja, commerciële nieuw, nieuwszender, HLN-VTM. Nee, ze stellen zich nu ook voor HLN-VTM. Na elk VTM-nieuws... Uitzending, Vlaamse televisiemaatschappij. Uh, zeggen ze ook. U kan ons live heel de dag volgen op HLN.be. Ja, ze zitten hier in hetzelfde pand. Hè? Ze zitten op de hoek bij ons. Ja. En ze, moeten maar, ze kunnen met, het, met de step. Ze kunnen met de elektrische step. <laughs> die ze dan zoals iedereen die die kringen gebruikt. in het midden van de straat achterlaten waar dat ze uh, moeten zijn. Ze kunnen gewoon naar het, u, het UZ. Ze moeten, dat kost niks, is het van. Het is gratis nieuws voor hen. Het is gratis. Mm -hmm. Gratis beeldvulling. Uh, het is troep, het is ja, de ja. mensen. En dan die nieuwsberichtgeving. De mensen zijn bezorgd. En dan heb ik eergisteren <lacht> nee, een dat interview de... met Maria Vermanderen. Voor het UZ. Mevrouw, bent u bezorgd? Ja, ik ben bezorgd. Over, Over het coronavirus. Ja, en u wordt weggestuurd, mevrouw. Ja, ik word weggestuurd, want uh, ik moet thuis gaan. Ik moet thuis gaan zitten. Ah, ja. Dus, u, u hoort het, dames en heren. De mensen zijn ongerust. Ja, ja, ja, ja. Ik moet zeggen, één weer een iets heel leukste van. Je moet toch mm. altijd zoeken naar het leuke. Er was een of andere DLS-eigenaar. Die had een reclame-stunt bedacht. Twee flesjes corona en krijg je er gratis één moordse bij. Yes. Ja, die vond ik geweldig. Dit is Maar we zijn er nog niet, want die persconferentie na, na die prachtige voorzet en uh, heel die opbouw... kwam die echt goed op gang. en We gaan luisteren naar Maggie. Als u ziek bent, denk niet... ik ga toch maar mijn moeder of mijn oma gaan bezoeken... ondanks mijn ziekte. Blijf in uw kot. Nou... Als je ziek bent, hè, dan, wat, wat is dan het eerste wat er op je gedachte is? Naar oma gaan? Oh, ik heb een snotneus. Ja, uh, laten we ja, naar het even het zeggen. Het is hele langs, langs, Dat oude mensje dat elke uh, zomer een uh, griepvaccin moet krijgen, anders uh, sterft ze aan een longontsteking. Breng mij alvast naar oma. Ja, precies. Ik meen het. Hè. Ik meen het. Blijf thuis. Hou kinderen die ziek zijn en die naar school willen gaan, thuis. Oké, okay. kinderen die ziek zijn en die naar school willen. Okay, heb jij dat ja, ooit, dus, ooit dus, meegemaakt? Dus aan de ene kant moet je de zieke mensen thuis laten. Ja. En aan de andere kant moet je al je kinderen die gezond en wel zijn, maar die heel graag naar school willen gaan, vooral thuis houden. Maar dat zegt ze niet. Ze, zeg, ze zegt, nee, ze, ze zegt, je zieke kinderen die naar school willen. Ze zegt, ja, wacht, moet je hem nog eens horen? Ja, echt het is grappig. Als u hoor. ziek bent, denk niet, ik ga toch maar mijn moeder of mijn oma gaan bezoeken, ondanks mijn ziekte. Blijf in uw kop. Okay. Ik meen het. Hè. Ik meen het. Ja. Blijf thuis. Hou kinderen die ziek zijn en die naar school willen gaan, thuis. Hè? Kinderen die ziek zijn en naar hmm. school willen. <laughs> ik heb wel kinderen die niet ziek zijn en doen alsof ze dat zijn omdat ze niet naar school willen. <laughs> maar ik heb nog nooit een kind gezien dat hartstikke ziek is dus zeg maar, en zegt. Nou ja, komt toch deze planeet neer op de... Nee, nee. Dat is echt iets zo belangrijk. Elk jaar opnieuw. Dat zijn zo echt essentiële zaken dat je nog altijd een keer moet zeggen bij de mensen op het moment dat ze wat schrik hebben. Want anders denken ze er gewoon niet bij na. Dan gaan ze zeggen, ja, Ah, ik kom bij u op bezoek, nochtans gisteren was ik nog zeer ziek. Wel, een keer te buiten. Ik zei tegen de mensen, smijt ze buiten als je met een snotneus, hè. Ja. Smijt ze naar buiten, maar... als je er één ziet met een snotneus. Ja, gisteren was ik ziek, vandaag komen spoor. En dat is een huisarts. Dat is een huisarts. Je moet ook eens haar allereerste zin eventjes herhalen. Allereerste, allereerste zin. Ik, ik heb er ook weer iets gehoord. Als u ziek bent, denk niet, ik ga toch maar mijn moeder of mijn oma gaan bezoeken. Stop. Ondanks mijn ziekte blijven. Ja. Als ik zie ben, ik ga mijn oma niet gaan bezoeken. Dat, dat, dat overgebruik van gaan. Nu heb ik het tegen de mensen gezegd, en ook tegen jou. Je gaat het nu niet meer onthoren. Je gaat het overal horen. Dus je kan één keer he, gaan, is een werkwoord. Ik ga... Uh, is eigenlijk geen hulpwerkwoord, maar wordt gebruikt als hulpwerkwoord. Nu ben ik helemaal voor taal en taalwijziging en, en frisheid in taal en evolutie. Mm -hmm. Maar ik, ik ga gaan gaan. Ik ga naar... Dat is zeer Vlaams. <lacht> ik ga gaan gaan. Ik ga gaan gaan. Ik ga gaan gaan. Uh, maar sinds wanneer stotter je? Ik ga gaan gaan. Is alles oké okay met u? Ik ga gaan gaan. Je geraakt niet uit uw woorden, hè. Ik ga gaan gaan. Als je het niet kunt zeggen, zingt het. Ik ga gaan gaan. <lacht> Lady Gaga gaan. Uh, ik ga ga gaan. Lady ga ga gaan. Lady ga ga gaan. Yes. Hey. Je moet er maar eens op letten hoe vaak dat, dat wordt. Ook door onze benweids. Ik ga er op zoek naar clipjes voor volgende aflevering. Wacht even hoor. Politieke reductie in actie. Ja, en dan nog het laatste stukje. Dan gaan we naar leuke dingen toe. Gaan we gaan gaan. Ja. Naar leuke dingen gaan we gaan gaan. <laughs> en hier is, nu ben ik zijn naam kwijt, de Vlaamse minister van Welzijn... Ik denk dat het uh, belangrijk is dat we, wat het preventieve luik betreft... dat we nog even duidelijk maken dat men uh, beter kan voorkomen dan genezen. Uh. Hey, dat zijn we echt, wat we tot nu toe horen, dat is echt een kwaliteitsleiderschap. Hè? Dat inspireert de mensen en dat pakt de mensen vast. <lacht> Ik ben natuurlijk hier uiterst ironisch bij, want het is allemaal bullshit, sorry hoor. He? Wouter Beker is dat trouwens. Ah ja, Wouter ja. Wij hebben met het agentschap op onze website ook heel wat aanbevelingen meegegeven aan de mensen, aan de inwoners, aan de burgers, de wat mensen. men best doet. Dat... Ja, want net mag je ook al. Ja, de burger. Ja, de want mensen. als je het niet doet, dan letten ze er niet op en zo. Je, je moet de mensen. Je moet, je moet, je moet, een politicus moet iemand zijn van de mensen. Eén van ons. Ja. Het, is, het is verkiezingstaal, snap je? Maar, Die regering ja. gaat er nooit komen. Het is verkiezingstaal. Wij zijn van de mensen. Wij hebben het goed voor met de mensen. Ik heb hier ook... Een... Sop de dieren is van. <laughs> het gaat een, kom maar over de mensen. Precies. Maar dat vingertje zwaaien van de burger. En de burger moet opletten. Want als je het niet blijft herhalen... Dan die stomme is burger... Eigen die, die, ja, ja. Zeg, ik, eigenlijk is het je eigen schuld. Dat betekent uh, uw handen uh, zoveel mogelijk wassen. Ja. Uh, doe dat. Uh, hoesten, doe dat in een papieren uh, zakdoekje. Uh, zorg ervoor dat je geen contact hebt met zieke personen. Ja, zorg ervoor dat je geen contact hebt met zieke personen. Die vaardig. haiku's worden boos. Het gaat altijd over hun a. Had die aard van die haikus met rust. Zoveel als mogelijk. Als je effectief ziek bent, uh, blijf dan uh, ook uh, thuis. Uh, probeer erop te letten om zo weinig mogelijk mensen aan te raken. Er zijn heel. Ja, zo weinig mogelijk. Zo weinig mogelijk mensen aanraken, hè? Nee. Ja, dat is niet in quarantaine dan. Hè? Je mag er een paar aanraken, ik weet uh, niet uh, wie. En, en, en hij zegt niet hoe, dus dat mag met een stok. Maar je mag ook je vingers erin steken. Je mag er iets op kloppen. <laughs> Of er is op shotten, op, op schoppen. Dat uh, preventieve uh. maatregelen die we gecommuniceerd hebben uh, uh. op onze website, die is onlangs ook nog aangepast. Ja. En die zullen wij ook uh, continu up-to-date houden om uh, mensen zoveel mogelijk een te website. informeren. Er is ook uh, een uh, website uh. www.coronavirus.be <laughs> er is een website uh. van de federale overheid... Uh, met het nummer waar mensen altijd terecht kunnen, mochten ze daar vragen over hebben. Ja, ik heb dat ingezien. Als mag, WWW, uh, info... Uh, uh, ja, ja, bestaat niet. Uh, uh, uh, je moet de uiteraard bijtypen. Hè. Nee, oké. Okay. Hey, het... Als ik een leerling heb die dergelijk stopwoord zo vaak gebruikt... Dan staat er in mijn leerplan. Hè, ik heb ook enkele uh, maanden. Nu zeg ik hem zelf. Nu zeg, ik heb ook enkele maanden Nederlands gegeven. Twee jaar geleden. in een school in Borgerhout. En dan waren er ook Nederlandse voordrachten te doen. binnen het leerplan. Dan moet je de leerling daarop wijzen. Je moet de leerling dan wijzen op het te veel gebruiken van stopwoorden. Op uh, geen. Like. geen uh, correcte zinsbouw en dergelijke. En, dit ook, een, zijn, en ook het heet, belang dit zijn daarvan... Politici, dit zijn politici die beleid moeten doorgeven... via de geplogen media naar de bevolking... die hun beleid inhoud moeten geven... die ook uh, zich moeten verantwoorden naar ons... naar ons kiezers, naar ons burgers. En dit gebeurt op dergelijke erbarmelijke wijze, dat mijn tenen zijn gaan krullen. Is van. Krom groeien gewoon. Ik voel jouw pijn. En, Zo is dat. En, en laten we dan meteen maar even in die pijn blijven, want sommige pijn is ook fijn. De praattafel levert commentaar op commentaar op... levert commentaar op commentaar. Ja, we zijn alweer aan dat bekende moment... waarop jij voor ons al een stuk van jezelf ophovert elke week... in de krochten van de onderkant der HTML-pagina's op het web... namelijk het domein der internetcommentaren. Jawel. Ook een beetje pijn gaat het uh, onderwerp worden. Mm -hmm. De pijn van alleen zijn. Dus het viel mij op deze week toen ik door de commentaren aan het zwemmen was. En uh, als ik mijn bril dan eventjes afpoetste en de stront verwijderde... zag ik heel vaak artikels voorbij komen waar slechts één persoon commentaar op geeft. Dus deze aflevering... Van mijn commentaren op de commentaren staat volledig in functie van die eenzame commentarist. Oké. Okay. Die. Je, soms voel je ook de eenzaamheid als je de commentaren leest. <laughs> je, wat Oh man, dat is inderdaad. Ja, dit, het kan zijn dat sommige mensen die hierna wat psychische begeleiding nodig gaan hebben, want dat is toch wel heel erg. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Uh, momentje. Daar papa. Koffietje. O, kijk eens, ik heb nog wat koffie. Oh, ja. Weinstein was veroordeeld, juist. Harvey Weinstein, ja, de filmproducent. Harvey Weinstein. En dan blijkt dat hij in het ziekenhuis blijft tot zijn werkelijke straf zal uitgesproken worden. Ja, ja hij verblijft niet in voorrechten is niet een, een gevangenis. Hij, hij was ineens ook gemorst van die grote, he, innemende grote kerel. Zo, he, die producer en zo. En, he, en bij zijn rechtszaak was hij ineens geschrompeld... en komt hij met een rollatorje binnen. En zo. Dat is ja, ja, gewoon ja, ja. hey, make-up allemaal. Een filmproducent. Ja, ja, was... Ik bedoel, als iemand het weet het hoe die de boel produceren. moet faken... Absoluut. Als je het moet... Hè? Fake it until you make it. Yeah. Dat was er een voorbeeldje van. Sorry. Maar ja. Erwin vliegt kruipt dan in de pen. En hij ziet al een complot hangen. Het is voorspelbaar. Weinstein zal nooit... En hij zegt daarbij... Ik herhaal nooit... Zijn aanhalingstekens, comma, met het gevangenisregime te maken krijgen. Dit is duidelijk een opgezet spel. Het is duidelijk. Is het, van? het is nog ja, ja. duidelijker dan wij het daarnet hebben geanalyseerd. Hij zal nog een hele tijd in het ziekenhuis verblijven. En daarna zal zijn gezondstoestand het opnieuw opende aanhalingstekens... niet toelaten sluiten aanhalingstekens... Mm -hmm. om zomaar tussen de andere gevangenen zijn verdere leven te slijten. Ah, ja. Elke burger is van, zegt Erwin Schouwvliegen. Elke burger is gelijk voor de wet. Maar het scheelt een hapje als je iets rijker bent... en dus meer invloed hebt dan anderen. Het scheelt een hapje, ja, ja. Het scheelt een hapje, dus het taalgebruik is daar ook eh, eigenlijk zeer mooi. Ja. vond ik een heel mooie reactie. Uh, uh, en dan is de pijn natuurlijk dat niemand daarop reageert. Dus, dus... Ja, zou het kunnen dat hij die info van zijn, uh, weet ik veel, joke heeft gekregen? Joke schouwvliegen? Huh? Die, die zou misschien <laughs> dingen kunnen weten of zo. Waar het enige familieband niet uit is van. Nee. Maar ook heel belangrijk wereldnieuws. Duffy, oh ja. onthuld waar ze in 2011 plots stopte met zingen. Ja. Ze werd gevangen, gehouden en ze werd verkracht. Ja, ik dus denk dat ze heel al... lang is vastgehouden, want ik heb nog nooit van Duffy gehoord. Maar blijkbaar oh ja. is zij een, zang... ja? een, za een zangeres. Ja, maar die had die, die had die enorme hit met die titel die je dus niet vergeten kan. En, uh, <laughs> ja. ja, ze klinkt zo'n zo 60s, uh, Debbie, uh, typisch, typisch Er is een 60s, en, uh, oh, dacht ik. Hè. Dus die, de naam is ook niet origineel, maar goed. Um, maar iemand met een geweldige naam. En ik, ik, ik, ik vraag me soms af waar de ouders hun hoofd is bij het geven van de namen van hun kind. Ik verzin dit niet. U kan gaan kijken op HLN, op het artikel... Duffy onthult waarom ze in 2011 plots stopte met zingen. I ah ja, mercy, why don't you give me mercy, mercy? Hè? dat zijn die typische, dat is haar sound zo. Die maakt ze nu, maar ze klinken echt oud en frustrated. Ja, ze maakt ze nu, maar ze klinken 60 Dus ja. daar wordt dan op gecommenteerd, ge, ge, ge, daar wordt dan commentaar op gegeven <lacht> door iemand met de naam, door zijn mama en papa gegeven. You fuck, Durmas. <lacht> Ik lees het gewoon. hè? Ja, Mensen ja. controleren het. 25 februari heeft hij die commentaar gegeven, die eenzame commentaar. Ja. Haar mooie, krachtige stem lijkt echt zoveel op die van Amy Winehouse. Oei. Nou. Ja, we weten hoe dat het met Amy Winehouse is vergaan. Ja, tragisch. Tragisch, tragisch. Dus dan uh, wensen we niet dat ze hetzelfde leven, dus You Fuck winst hetzelfde leven als Amy Winehouse aan Duffy, maar laten we hopen dat dat niet het geval zal zijn. Nee, wat, wel, wat ik ooit wel gelezen heb, is zo bijvoorbeeld waar uh, Amy Winehouse vandaan kwam: uh, dat is de Brighton Academy of Pop Music ofzo, dat is de ja. meest bekende fabriek van popsterren. Uh, dat bleek dus dat na vijf jaar... ik weet niet hoeveel procent aan de, aan de drugs... en de andere procent aan de alcohol en zoveel zijn de ja. dood. Die krijgen allemaal iets daarin geplant. Dus, behalve een enorm talent... ze zullen allemaal fantastisch zijn als ze eruit komen. Maar ergens gaat het ook helemaal mis. Maar misschien is die intussen hmm. beter, weet ik veel. Ik loop maar wat. Ja, het volgende artikel slaat daar naadloos aan. Het lijkt wel alsof dat je naast me zit. Is het, hey, goed, man. Um, het lijkt wel alsof dat we dezelfde stoel delen, want het volgende artikel gaat over Whitney Houston. We weten allemaal hoe het met haar is gegaan. Ja. Hologramshow Whitney Houston krijgt veel kritiek. Ja. Maar blijkbaar is er dan ook één persoon die er zich ook zo over opwint. Oké. Okay. Dus die hologramshow dat dat uh, helemaal niet een goed idee is. Edmond Dillien. Edmond Dillien. Okay. Moest in de pen kruipen toen hij dit artikel las over de hologramshows van Whitney Houston. Want Edmond zegt, er zijn genoeg goede degelijke zangeressen die liedjes van Whitney brengen. Zoals Dana Winner. <lacht> Ja, Jesse J. en zeker Glennis Grace. Ze kunnen het met verven en ze doen het als Tribune To Tribune, hè? Als ah, ja, schrijft ja. Tribune. Ik dus zie ze al dus, zitten ja, op de tribune. Hè, dus de tribune, maar. Ik vrees dat hij Tribute uh, ja, ja, ja. bedoelde. Een typo. Ze kunnen het Tribune 2 en Live doen. Dat hologramgedoe is van. Ja. Samen met het uitbrengen van alle songs die nooit uitgebracht zijn... ...wegens opname niet goed genoeg... ...die nu na een remastering uitgebracht worden... ...gewoon om maar meer geld te verdienen... ...vindt Edmund een vorm van lijkenpikkerij... ...die precies hoe langer hoe meer ge geaccepteerd wordt zonder thee... Ja. Het, is een, het, is, het, is, het is van een ware boosheid Over een fediver Waar ik nu Voldoende speeksel en zuurstof heb aangegeven Ik ga besluiten met een laatste artikeltje Een artikeltje ook van Over een onmisbaar Onmisbaar uh, facet in onze samenleving mm -hmm. Temptation Island. Ja, ik kan daar niet naar kijken, maar ik ben heel benieuwd. Het is fenomenaal hoeveel aandacht dat krijgt en zo. Ik kijk daar drie minuten naar en ik denk dit, ga, dit krijg ik nooit meer terug. Ik ga iets anders doen met mijn leven. Maar ga door, ga door. Ja, ja. Dus, er waren verschillende artikeltjes over Temptation Island en nu ben ik ah hier is. Dus dit artikel vond ik geweldig. Nieuw element zorgt voor nog meer spanning in Temptation Island. Ik ga niet zeggen welk element dat, dat is. Ik zou het ook niet kunnen uitleggen, omdat ik het ook helemaal niet volg. Maar dan krijg je een reactie. Oké. Okay. En ik heb hem als uitsmijter... Ik heb hem als uitsmijter genomen. Een heel eerlijke reactie van Dieter de Vrezen. Oké. Okay. We gaan hem niet vrezen. Hè? Mm -hmm. Dieter de Vrezen kunnen ze niet gewoon porno uitzenden? Dat is toch waarom dat we allemaal kijken? Ja. Nou ja, nou ja, ja, ja dat soort inzichten waarheidsgevoel en zo, dat is toch echt van uh, een onvoorstelbaar... On on on on ja, hoog of laag niveau. Uh, onvoorstelbaar Ja, hoog niveau, absoluut. Dit ja. zijn mijn, dit, de, de mensen, deze, deze eenzame commentaargevers... zijn mijn... mijn bondgenoten is het van. Zeker voor Zonder dit... Zonder hen. Ja. Zonder hen ligt heel mijn concept van de commentaren op de commentaren op zijn gat. Ja, precies. is zijn uh... helden. En vandaar was dit een klein heldenbetoog aan de eenzame commentaargever. Ozier, leest de commentaren, zodat u dat niet hoeft. Dit is de praatdaafel kast met Ozier en Ozier. En het volgende onderwerp ontrolt zich alweer aan ons voor. Waar was dat ook alweer even kijken in het uh, crypt. Uh, oh ja, uh, ik, dat is een beetje een nieuw itempje. Ik ben zo links en rechts wat contactjes aan het leggen... met mijn uh, landgenoten, ex die hier wonen. En de meesten die wonen hier bij mij in de straat dat is ongelooflijk. Iedereen die hier nog komt wonen. Het zijn allemaal Nederlanders bij de Albert Heijn. Alle personeel. En ook de, de dames die, uh, die Marokkaans zijn met hoofddoekjes en zo. Maar allemaal, ja legt u daar de boodschappen maar neer. Ja, dat is goed hoor. En zo. Die zijn allemaal dus kennelijk vanuit Nederland naar het zuiden gemigreerd. En dan kom je bijvoorbeeld terecht op een website... en die vond ik wel heel grappig. En ik heb wat contact met de dames die dat regelen. Dat is uh, zuiden.nl. Uh, dat wil een website zijn voor mensen die zich uh, van plan zijn... om te ontsnappen aan het Nederlandse juk... En uh, ja, een van de grappige dingen die ik daar dan vond, het woord van het jaar, Filip. Kan jij je daar mm. al iets bij voorstellen? Uh, ik ben nog altijd heel stil van moordstrookje. Ja. <laughs> Oké, okay, nou uh, let op, want hier is de toiletplant. Het blijft stil. Dat... De toiletplanten. Daar word ik stil van. ja, uh, Wat blijkt, in Leuven groeien er op de oevers van de is dus een riviertje, allerlei bijzondere mm -hmm. planten... die daar helemaal niet horen. Tomaten, pompoenen, kiwi, goudbessen enzovoort. Wat blijkt daar gewoon? Die komen uh, uit zaden... die afkomstig zijn door menselijke uitwerpselen. Dus jij eet een zaad op... en uh, dat gaat door jouw lichaam... en dat komt in het afval... en dan komt bij die buizen in die oude huizen. Uppakee. nou En daarom noemen ze... Dat toiletplanten. Daar zit zeker een luchtje aan. Toiletplanten. <lacht> <lacht> ja, goed, gaan we niet al te veel uh, tijd ja. aan besteden. Is een korte. Hey, we zijn iets voorbij geholt. <kliek> uh, ja. Onze columns. Uh, dat is geen probleem, we gaan het voorleesmoment gewoon lekker naar volgende week zetten. Ja, dat kan hoor, maar ja. ik ben nog fris en rijk, dus, uh, maar we hebben onze columns. Uh, dat wij is hebben... dat hè? onze leden van het panel aangeschreven om iets over leiderschap te doen. Want dat mm, kwam vorige inderdaad. keer met die apathie toch wel aan bod... dat er geen echt leiderschap bestaat in de, die, die dus de apathie kan overkomen. Uh, we hebben daar uh, twee bijdragen van deze week. Eentje uit uh, van Rijn en een van Gerrit. Uh, nou, uh, om jou ook een stuk productioneel uh, invloed te laten geven... mag jij kiezen wie het eerst wil horen... Uh, uh, in een minuutte teampont kaas. Team in een minuutte Gerrit is de baas History is his story. Hier is geldband. Leiderschap is het thema deze keer Dat lijkt kat in het bakkie Schot voor open doel Een inkoppeltje voor een historicus Denk je in eerste instantie Je weet dat leiderschap een persoon nodig heeft. Mannelijk, vrouwelijk, tegenwoordig ook divers en mooi. Maar waar begin je? Begin je bij de lokale Vlaamse reuze de Maasheese Bliekers carnavalsvereniging... paardrijden, voetbal. Het zijn allemaal bestuurders. En als ze 25 jaar voorzitter zijn, dan zijn het meestal tirannen met een eigen kleine koninkrijkje waar ze absoluut niet weg willen. Neem het woord tyran. Oorspronkelijk een bestuurder, een leider, in het oude Griekenland... die in tijden van nood benoemd werd tot alleenheerser... totdat de dreiging, meestal oorlog of Perzen, weg was... Later, in datzelfde Griekenland, werd het de benaming van een soort alleenheerser... die niet door uitverkiezing aan de macht gekomen was, maar door puur geweld. De Romeinen kenden de dictator als leiderschapsbegrip. Ook een persoon die in crisistijden van de Senaat voor een bepaalde tijd de absolute macht kreeg. Na deze bepaalde tijd gaf hij de macht dan weer af. Als het goed was, tenminste. Wat Vanaf Julius Caesar de moderne dictators niet deden en ook niet doen... ze geven hun macht niet af. Generalissimo Franco, Mussolini, de Argentijnse Gunta, ook een dictatuur. Stalin was een dictator, Mao, Idi Amin. Het is geen fraai rijtje en zijn zeer slechte voorbeelden van leiderschap. Laten we het begrip leiderschap dan eens loslaten op Nederland en België. En dan niet... Met onze staatshoofden Filip en Willem-Alexander. En ook niet onze minister-presidenten. Maar laten we eens kijken naar de leiders van onze politieke partijen. Die zijn er genoeg. We hebben tenslotte een evenredige vertegenwoordiging. En al die partijleiders hebben het beste met ons voor. Totdat dat zal op het fluweel zitten. Mokken en mopperen wij als kiezers dan. Dat is een ander verhaal. Als onze politieke leiders echt het welzijn van het land, het volk... en ons als kiezer voor ogen hebben... waarom is het dan zo moeilijk om een regering te vormen? Wat cijfers. Eerst van Nederland. Onze laatste regeringsformatie in 2017 duurde maar liefst 225 dagen. Ik heb dus een top 5 gemaakt... In 1977 208, 1972 163, 2010 127, 2325 en in 1956 122 dagen. Tel alleen die getallen bij elkaar op, dan is er alleen al twee jaar regeringstijd verspild aan met elkaar praten en niet tot een oplossing komen. In België heet dit gebeuren regeringsformatie. En daar is het nog iets gecompliceerder, omdat je ook met een Vlaamse, Waalse en Duitse regering zit, plus de federale. En een Boerderse. Deze top 5 uit. We tellen de huidige regeringsformatie, die al pakweg 270 dagen duurt, even niet mee, maar die zetten we in de lijst als tip voor de komende top 5. <lacht> Let op. 2010, 2011, 541 dagen. 2007, 194. 1987, 148. 2014, 139 dagen. En in 1978 had men maar 107 dagen nodig. Dat kan natuurlijk ook in één dag. In 1921 werd de regering Carton de VR ik hoop dat ik het goed uitspreek, in één dag gevormd. Maar waarom, waarom duurt het zo lang om tot een oplossing te komen... om met mensen die we allemaal als leider van een partij hebben gekozen... om onze belangen te behartigen? Waarom komen die niet tot een oplossing? Is goed leiderschap het dwarsliggen vanwege communautaire, tegengestelde belangen... of een veto-uitspreken over personen? Of, zoals onze PVV een keer deed, een regering steunen, niet deelnemen... en hem meteen laten vallen? Ja. Vroeger was leiderschap een zaak van oudere, patriarchale heren... met vlinderdas en sigaren. Die wisten wat goed voor ons was... en dus eigenlijk moesten we onze mond maar houden. De jaren 60 en 70 braken dit open. En wat hebben we nu... Nu hebben we leiderschap, die in de Nederlandse en Belgische politiek te vaak uitmondt in het vertegenwoordigen van eigen belang, van de partij, van de persoon of misschien wel van de sponsoren erachter. En wij als ZISERS staan weer met onze pet in de hand aan de zijlijn. Het leiderschap zou je op zo'n moment ook met een lange ei kunnen schrijven. Ik wilde toch niet in mijn uur afsluiten en eindig met een vrolijk gedicht. Atenen, bloemgedachten in grijze waarover pret en prut prakt in het voorjaar. Niks meer. Koeien doen geluidsdingen op achtergrond. Net als koffie drinken bij buren. En het brandweeralarm in een klein duits ozo Duits dorpje. Nieuws moet vandaag behang zijn. Aanwezig. Er valt niet op. Geen afgehaakte hoofd in op een hek. Gewoon even gek. Gekke bek. Kapachtig pilsje op tafel. Pen in de hand. Wijngum vleermuizen eten, zweten na het werk van de hobby in de weiland. Meditatief poepscheppen noemden we het vroeger. Vogels vervangen vlakten van de radio op de achtergrond... net als een biertje pakken met vrienden en het geuren van de rozen in de achtertuin. Een blik over de boekenkasten glijdt langs de laatste meter met stripboeken. Het beeld van een smekende agent in de straten van Parijs, altijd achter het netvlies... Zon schijnt, hond kijkt naar eten. Wind is een beetje koelte, omdat het anders erg warm is. Kater Ferdinand maakt ons blij met een dode mus. Slaap de slaap der onschuldigen als kinderen in je armen. Beschermd, troost, tranen drogen. Kou verjagen en verwarmen. Op een stoel, melancholiek gevoel. Misschien een wereld die nog rond is. Dankjewel Gerrit. Hey. Absoluut, dankjewel. Toch een meerwaarde. Ja, en, wat een meerwaarde. Ja, en ik vind het uh, geweldig uitgelegd. En één ding wat hij aanstipte... is uh, wat mij altijd fascineerde. Hè? Als je bijvoorbeeld politicus bent... of in een uh, schoolbestuur of wat ook... en je bent enthousiast, je wil iets doen. Ik ga ik ga wel helpen de wereld. Ik ga me verkiesbaar stellen. Hè, of het nou voor een partij is enzovoort. <kijf> nou... <kijf> En dan kom je met een soort van genuine een eerlijkheid en een openheid. En helemaal integer dan nog. Hè? Nou, mm. en dan word je gekozen. Uh, maar dan verandert het spel. Want dan al gauw merk je van, nou uh, nu zit ik eenmaal hier, dan moet ik wel zorgen dat ik er ook blijf. Hè? Want alleen mm. dan gaat het goed komen met de mensheid of met de school. Als of ik met de... blijf, als ik al, uh, al mijn vriendjes een, een post of een baan kan geven in het systeem. Als ik, als ik allemaal uh, allerlei financiële kanalen richting mijn zakken kan doen glijden. Ja. Dan wordt het een goed leiderschap, is dan. Ja, dan ontstaat. He, ...dat ze noemen het mosselsyndroom. Ja. Ja, dan, dan is jouw hoofdbelang eigenlijk het vasthouden van de ja. plek waar je zit. En dat doe je dus inderdaad. Dat kan op, Door zoveel ja. mosseltjes naast je te hebben... Op een, ...op een stok ergens in een wilde zee te gaan vastklampen. Ja, ja. En iedereen aan je te verbinden. En netwerkjes. En dan heb je een mosselbank... Oké. Okay. Ja, nee, dat is daarom... En als ik dan nou net bijvoorbeeld hier optelde... de Belgische kaboen, de formatiedagen... dat we dus met een ontslagnemend kabinet zaten... dan kom ik dus aan een totaal van drie jaar... en negen weken en twee dagen. Dus moet je nou een willekeurig bedrijf... zoals De Post of Nekerman of weet ik veel wie... gewoon... In, in tien jaar tijd drie jaar dicht doen. <lacht> dat gaat toch niet? Nee, man. Voilà. Dus uh, uh, we gaan de analogie naar onszelf. Hè. Jij gaat tegen een productie zeggen ja jongens, gaan jullie maar optreden maar ik ga even drie jaar ja. niks aan dat geluid doen en, en, uh, geen enkele micro opstellen uh, ik ga zelfs niet mee nee. <lacht> ik ga gewoon ik ga thuis onderhandelen ja, en, en de burger die merkt dus eigenlijk dat er geen ene bal verandert. Want de belastingen en de kosten gaan omhoog. En dit en dat is tekort. Dus die denken, nou, met de regering of zonder. Het maakt geen ene bal uit. Je hebt een heel goed voorbeeld nog over leiderschap. Hè? Dus. Uh... Heb je al eens gehoord van, van, van management dat staakt? Wel nu, er is een voorbeeld in de jaren tachtig, denk ik, dat het was. Ik moet het eens opzoeken. Maar het, het komt hierop neer. In Ierland was het, geloof ik. Op een bepaald moment gingen de bankmanagers staken. ja. Maar na een paar dagen zijn ze gestopt omdat het nul effect had. <lacht> niemand miste de banken. De Ieren gingen gewoon <lacht> naar de cafépaas. Zeg, ik heb geen geld meer. Is dat goed dat ik jou terugbetaal nadat die idioten gestopt zijn met de staking? Ja, ja, dat is goed. Okay. Er kwam onmiddellijk een zijwaarse economieopgang. <lacht> ja, zeker. Dus en niemand zeker. miste de banken. Nee, nee, nee. Dus de... ze zijn gewoon terug aan de slag gegaan. Maar nou... Moet je maar eens een staking meemaken van het vuil, van het huisvuil. Mm -hmm. Van de huisvuilophaling bedoel ik. Ja, ja. Als die jongens in hun oranje pakken en hun oranje wagens hier in Antwerpen, als die jongens het werk neerleggen, dan stinkt de stad. Ja. Dan kunnen we niet meer door, dan komen de ratten naar boven uit mm -hmm. de... Riolen. Ja, precies. Uh, als de bakker staakt, we, eten we geen brood. Ik ben misschien... Ja, en dan word je onmiddellijk van populisme verweten. Hè. Nee, maar letterlijk, we hebben geen regering, alles gaat verder. Ja. Nou ja. En als er iets zou veranderen, is het ten slechte. Maar goed, hè. Het, het gaat gewoon zijn gangetje. Mensen gaan gewoon verder, de kinderen gaan naar school als er geen coronastop is, uiteraard. Het eten wordt geleverd. Uh, ja. ja, de, de, de ministeries de zijn als een rijden. soort... De ministeries en het ambtenarenapparaat zijn een soort vliegwiel... wat gewoon lekker door blijft draaien... maar nou zonder dat er een of andere eikel bovenop staat te roepen van hoe het moet. Ja, maar het is bizar. Het zijn wel misschien... de leiders... maar ze hebben geen enkele invloed op het dagelijks leven. Nee, en, en misschien dat die ambtenaren nu een beetje bevrijd zijn... en dat het eindelijk nu allemaal eens een beetje begint te marcheren. Ja, dat die ook eens vrolijk uh, hossen door het uh, eh, lang, langs de Verschillende eilanden in het, uh, in het bureau van, van de belastingen en in het bureau van de wegenbouwwerken En, ah ja. en dat die een, mensen ook eens even een, uh, een glimlach op hun gezicht hebben. Precies omdat ze bevrijd zijn van incompetent leiderschap. En nu let op, het begin van uh, Rijns bijdrage uh, is een hele krachtige. Hier is Rijn Bertlijn uit Amsterdam over leiderschap. La, la, la, la, la, la. In deze praattafel konnen uit Amsterdam. Een baas zegt go en een leider zegt let's go. In de meest primitieve samenlevingen van jagers en verzamelaars oefent diegene autoriteit uit die door zijn competentie voor de respectieve taak algemeen erkend is. Deze competentie bestaat vaak uit een combinatie van verschillende factoren, zoals ervaring, wijsheid, vrijgevigheid, vaardigheid, persoonlijkheid en moed. Vaak was er ook geen permanente autoriteit, maar waren er verschillende autoriteiten voor verschillende aanleidingen, zoals oorlog, religieuze riten, geschillenbeslechting. Autoriteit is niet alleen gebaseerd op bepaalde vaardigheden... maar evenzeer op de persoonlijkheid van een persoon. Zo iemand straalt autoriteit uit zonder te moeten dreigen... omkopen of bevelen te geven. Hij is een natuurlijke leider omdat hij charisma heeft. In een moderne samenleving als de onze oefenen de meeste leden autoriteit uit... met uitzondering van de laagste maatschappelijke laag... die slechts het object van autoriteit vormt. Wie werkt is vaak niet meer dan een economisch atoom. En zelfs de manager heeft te maken met onpersoonlijke giganten... de wereldmarkt, de concurrenten, de klanten, de regering... Binnen de westerse samenleving is de vervreemding totaal. Zowel de verhouding van de mens tot zijn werk... tot de dingen die hij consumeert, tot de staat... tot zijn medemensen, als tot zichzelf. In tegenstelling tot de primitieve samenlevingen... wordt in de moderne westerse samenleving... autoriteit gebaseerd op competentie... vervangen door autoriteit gebaseerd op sociale status... Of het nu gaat om koninklijke autoriteit, waarbij de lotterij van genen de competentie bepaalt. Of een gewetenloze crimineel, die een autoriteit wordt door verraad of moord. Of, zoals zo vaak het geval is in de moderne democratie, de autoriteiten die worden gekozen op basis van hun fotogenieke uiterlijk. Of het geld dat ze kunnen uitgeven aan hun verkiezingen. In al deze gevallen hoeven competentie en autoriteit niet aan elkaar gerelateerd te zijn. De echte of fictieve oorspronkelijke competentie... wordt vaak overgedragen naar het uniform of de titel. Als de autoriteit het juiste uniform draagt... of is uitgerust met de juiste titel... vervangen deze externe tekens de echte competentie... en de kwaliteiten waarop deze is gebaseerd. Ja. De koning kan dom, verraderlijk, slecht zijn... dat wil zeggen volkomen ongeschikt om een autoriteit te zijn... maar hij heeft autoriteit... Zolang hij deze titel bezit, wordt aangenomen dat hij ook de kwaliteiten bezit... die hem competentie en beslissingsbevoegdheid geven. Zelfs als de keizer naakt is, gelooft iedereen dat hij mooie kleren draagt. De koning is maar één voorbeeld... Hetzelfde geldt in de politiek voor politici, burgemeesters, commissarissen, ministers, ambtenaren. In organisaties voor directeuren en leidinggevenden. En in het bedrijfsleven voor captains of industry, bazen en managers. In het liedje Onze Jan is manager geworden zingt het Utrechtse duo Joop en Jessica. Nooit een vak geleerd, Ja. Tussen een manager en een leider kan een groot verschil bestaan. Niet iedere manager is dus ook een leider. Ook al noemt hij zichzelf een leidinggevende. De Amerikaanse managementguru Peter Drucker duidde ooit het verschil als volgt: Management is de dingen goed doen. Leiderschap is de goede dingen doen. Nodig voor het laatste is onder andere zich proactief opstellen. Dat wil zeggen denken voordat een situatie of crisis ontstaat waarvoor een oplossing vereist zal zijn. Een goed voorbeeld van de problemen rond succesvol of falend leiderschap kan men op dit moment observeren met betrekking tot de crisis rond het coronavirus. Waarbij ieder land een eigen aanpak toegestaan schijnt te zijn. De geschiedenis leert dat mensen vooral in tijden van crisis uitkijken naar de sterke leider die voor je denkt, die als een soort vader leiding geeft... waardoor men terug kan vallen op een infantiele levenswijze... zonder enige verantwoordelijkheid te hoeven aanvaarden. Voorbeelden uit het verleden zijn het Italië van de Duce Benito Mussolini... en het Duitsland van de Führer Adolf Hitler. Führer wir we volgen hier. hoef je zelf niet meer na te denken, Je moest slechts nog bevelen opvolgen. Beveel is bevel. Of zoals het in het Nieuw Nederlands heet, regels zijn regels. Met deze houding werd bijvoorbeeld de Canadese oorlogsveteraan geconfronteerd... die op weg naar een bevrijdingsvest in Arnhem in de verkeerde trein stapte... en dan aan de conducteur prompt een boete moest betalen... omdat hij voor dat traject immers geen kaartje bezat... Regels en regels. Gegieter toepassing daarvan sluit meer de menselijkheid uit. Zelf niet meer nadenken, terugvallen op de door autoriteiten opgestelde regels, het zich verschuilen achter leiders. Dat is helaas zo oud als de mensheid. Neem de Bijbel. Toen Mozes van de Berg Sinaë weer afdaalde, waar hij veertig dagen met God had doorgebracht, wordt hij een groep dronken Israëlieten gewaar die om het gouden kalf dansten. Nauwelijks waren ze door hun lijden verlaten, hadden zij zich van hun God afgewand. Hun God die hen immers uit de slavernij in Egypte had bevrijd. Ze konden het niet verdragen te leven zonder een zichtbare aanwezige lijden. Toen Mozes dit zag, ontstak hij in woede en brak de twee tafels die hij zojuist ontvangen had en waar Jachwe de eeuwige geboden van de menselijke moralen de had opgeschreven in tweeën. Daarna nam hij het kalf verbranden en verpulverde tot stof. Tenminste, twee lessen laten zich hier uittrekken. Accepteer nooit afgoderij, inclusief de moderne afgoderij van het kapitalisme als religie. En weiger een slaaf te zijn die alle bevelen opvolgt. Immers, waar geen mens slaaf wil zijn, daar kan ook geen tiran ontstaan. Ja, heel sterk. heel sterk. Ja, een paar dingen vond ik de opener. Hè? Dus, een, een, dus een baas die zegt go, maar een leider zegt let's go. Ja. Ja, hè? Dat is ja toch... maar van, van Rijn vind ik geweldig dat hij zijn ding doet. Het is een doorpakker. Hij brengt ons follow-up elke week. Is hij hands-on. Ik vind dat hij het echt inregelt, zijn issues. Ja, ja. Want hij is een, hij is een waar klankbord aan worden. Hij zit in zijn kracht. Want ja. zijn bijdrage uh, opschaalt ook uh, uh, onze onderwerpen. Hij doet zijn plasje over onderwerpen. Is een stukje. Zijn uh, stukjes zijn geweldig, want ze uit... Uh, alles wordt goed uitgenut. Mm -hmm. En uh, zijn unieke verwonderpunten zijn gewoon 2.0. <laughs> Oké. Okay. Ik heb hier eventjes uh, um, een bloemlezing gedaan over de meest mismakelijk makende managementwoorden van de zogenaamde le leiders. Okay. Die onze luisteraars ongetwijfeld allemaal hebben op hun werk. All right. Verwonderpunten. 2.0. Uitnutten. Het uitnutten van de employability van onze front-end developers zal een significante bijdrage leveren aan het behalen van de targets. Ja, zeker. Oh. En... Ja, ja, en ik moet ook regelmatig... Want sinds ons, uh, van, sinds ons middenkader is opgeschaald, hebben we veel meer slagkracht in het stuk begeleiding gekregen. Mm -hmm. Ja, maar ik heb ook mijn, uh, te maken met mijn verantwoordelijkheden Matrix de verantwoordelijkheid, de maatregelen. Of het uitnutten van de employability. Ja, nou ja, goed. Uh, ja, dat is de wereld waarin we ver, ver, verzeild zijn. Je kan dus gewoon een bepaalde opleiding volgen. Wat boeken ja. verslinden van Klausiewicz en Sun Tzu. Die, die gewoon puur blotdorstige oorlogsmengers zijn. En dan ook nog van die boeken van Keynes. En weet ik veel allemaal, die economen. En iedereen denkt dat econoom hetzelfde is als een, een wetenschapper of een ding, maar een econoom zit veel dichter bij een psycholoog het, het zijn gewoon mensen die denken in de toekomst te kunnen kijken en hun enige ding is proberen het menselijk gedrag te voorspellen op het moment dat hij geld uitgeeft ik vond, ik vond Rijnse er echt, er echt zoals dat we in het Antwerp zeggen, nu dat we daar toch een item van hebben er bonk op er bonk op ja. Uh, zijn, ja, het, was, uh, de, het legde de vinger op de wonden. Hè. Mensen, uh, autoriteit komt niet meer uit. En, en al lang niet meer. En is het ooit. Ja, inderdaad, toen, toen, we, toen we jagersverzamelaars waren. Wie volgde je? Het schriele mannetje en het schriele vrouwtje. die nog geen konijn konden doden. of ging je achter dat alfa-paar. <laughs> die met blote handen uh, een bison omlegde. en heel de stam te eten gaf? Dus ja, ja. je ging achter de kracht. Achter, achter de skill, achter de, het overleven, het voor, goede voorbeeld geven. Dit is allemaal weg. Ik bedoel, we hebben het al een paar keer gezegd. We hebben het al in clipjes aangetoond. Onze incompetente leiders hebben nog altijd geen regering. Ze, ze, ze moeten één ding doen, politici. Dat is een regering vormen, dus een compromis laten. Dat is één zaak waar ze goed in moeten zijn. Lullen. En keer op keer hebben we van Gerrit gehoord dat ze daar ook in falen. Ja, uh, ze zijn met uh, leidinggevers, zelf leidinggevers of bedrijven. Die, het, het is een soort van... Ja, die worden tenminste dan nog afgerekend door de harde werkelijkheid. Een bedrijf gaat dan failliet of de aandeelhouders smijten Eventueel hem eruit. wel, maar zelfs dat. Nee, het is ook een potje nat, hè, zoals die, die grote managers. Die worden dan uh, ontslagen, maar krijgen dan een ontslagvergoeding van 6 miljoen euro. Ja, ja. Uh, snap je, het is ook een heel systeem van we ontslagen elkaar, maar we nemen elkaar dan terug aan. Dus eens je in die leiding... <lacht> fantasie komt, ben je met alles bezig, behalve leiden? Precies. Vasthouden, Zoals. blijven zitten. Je wordt geboren in een bedrijf. Je papa was de leider, dus jij zal het ook wel worden. Je wordt geboren in een, in, een, in een koninkrijk. Je papa was koning of je mama was koning en jij zal het ook als kind worden. Ik heb het al eens vermeld. Ja. De Franse revolutie heeft de fysieke hoofden van de uh, allerlei leiders afgehakt, maar ze hebben nooit het hoofd van het, het, het, leiding, de foute leiding afgehakt. Nee. Ik denk dat ja, macht corrupteert. Hè. Macht maakt, uh, maakt iemand corrupt, heeft een wijsman ooit gezegd. Oh, dat... Dat is, dat is meteen dat is een van de het lot van de mensheid Gewoon, dat En dat zit. is zo jammer. Ik, ik, ik hoop zo hard. Uh, ik wil ook zien. die haar betoog indachtig. Ik wil toch een positieve hoop naar de toekomst. Ik hoop toch dat ooit mensen gaan inzien dat leiderschap en vooral de politieke leiderschap dat dat anders moet. Mm -hmm. Dat we bijvoorbeeld naar een burgerdemocratie gaan. Dat we naar een uh, een politicus krijgt slechts de job indien hij slaagt voor een zeer moeilijk ad hoc examen, ad hoc opgesteld door experten, professoren, experten, ervaringsdeskundigen die uh, dus een ad hoc examen van het moment opstellen zodat je nooit minister van uh, volksgezondheid zal kunnen worden als je niet Bepaalde ...over bepaalde kwaliteiten beschikt. Dat je nooit eh, onderwijsminister mag worden... ...als je geen twee fatsoenlijke zinnen kan uitspreken. Ja, precies. Dus een soort competentocratie. Ja, een competentocratie. Mooi. Absoluut. <laughs> okay, die gaan we Ja, nee. ja Het zal eens gewoon domme tijd worden. Want wat betalen wij die sukkels wel niet... ...om daar te zitten onderhandelen... Hé, hey, Filip, we zitten zwaar over de tijd. Joh. We moeten een paar ik dingen naar de volgende verbannen. Maar ik vond... Dat... We moeten verbannen. Uh, is het van nog heel vlug een kleine quiz? Eén minuut? Ja. Wat oh, betekent Juma? Oh, wacht, wacht, wacht. Ik ga dit even zo even rustig... Wat is even rustig. Ja, Wacht even, Martínez, Martínez. Ja, ja, oké. Okay. Hij houdt zich even in. Ja, ja ik ga in de Juma? Wat is een Juma? Juma, J-U-M-A. Eh... Uh, uh... Nee. Als je dan toch tegen mij begint van ik heb in Turkije gewoond. Oh, oh. Dat is het wekelijks gezamenlijke middaggebed van de moslims. Ja, maar ik was niet religieus. <laughs> Wat betekent dan de hoeri? Dat is al ook iets met... Uh, dat, dat zijn allemaal Arabische woorden. Dat zijn uh, hele oude, ja, zeg het maar. Ja, dus de paradijsvrouw die je krijgt. Hè, als je, een van die paradijsvrouwen die je krijgt als man als je sterft. Over, mensen durven zelfs niet meer over de islam of over moslims mm. spreken. Maar ik vind dat dus helemaal fout. We moeten de hand reiken. En we moeten meer van elkaar weten. Want dat ja. is altijd recept voor een betere samenleving. Nee, absoluut. Maar, uh, maar dat zal voor de volgende zijn. Hè? Absoluut. Of, want uh, dat is een beetje uitgebreid. Uh, uh, ja, zeker. Nou, dan uh, ga ik toch nog eens, nog eens Martínez verzoeken... om alsnog uh, te proberen een beetje een eindsfeertje te creëren. Ja, yeah, en hij is nog steeds op Tenerife... maar via een andere skyplein uh, speelt hij nu live uh, met ons mee. Ja, zo gaat dat allemaal. Zo gaat het. Hé, hey, uh, man, dit was een hartstikke fijne opname. Een hartstikke fijne podcast weer. Uh, dat is de zestiende. Dat was de zestiende. Uh, ja, we gaan mensen moeten bedanken. Martine Zwolf, Koffiekoek, Aafke Bruining, Serge Verstokt. Onze bijdragers Rijn Bertlein uit Amsterdam. En Gerrit Band, de meerheer. En ja, we hebben nu, hoe heet die Rijn, wel stevig opgehemeld. Maar Gerrit heeft het ook fantastisch gedaan. En, en ja, zeker. En, zeker. En en nee, voor... ze, ze zijn elkaar waardig en, en ze brengen een prachtig... Uh, dubbel perspectief ja. het socio-economisch, sociologische, psychologische tientje dat Rijn er aan kan geven en die, uh, die mooie historiek, die mooie geschiedkundige kennis uh, daarnaast is dus een prachtcombinatie met Gerrit en Rijn zo is dat precies Dus uh... Hey, uh, nog eens een shout-out naar Bert Lazy, een goede vriend van ons die uh, heeft binnenkort weer een mooie opening met een kunstverhaal uh, Curry en Dvorak, ik ben groot fan van de No Agenda podcast. Uh, een beetje hebben we daarvan geleend, uh, whatever, blablabla. Hé hey jongens, uh, we gaan eruit. Uh, ik zou aan willen kondigen met wat. Dat is een opname van een, uh, een stukje van een... Uh, ja, toen waren er nog geen podcasts. Dus dat mm -hmm. was, Rol Rol was een Roll Radio. Roll was een popproject waar ik uh, mee gewerkt heb... wat ik gemaakt heb met Erik Hazel of Roelsema. En uh, ja, die is niet meer bij ons. En ook... Uh, L. Williams, die dan, uh, ons twee weken geleden is ontvallen. Daarnaast hoor je ja. Alides Hidding van de Time Bandits. Mm -hmm. Albert van Kervel, die speelde bas. En die is ons waarschijnlijk ook ontvallen, maar dat weten we niet. En dan Koen Verhaar, dat is ook een realityster in Nederland. En daar hebben we toen een, een, een sessie mee gedaan... in het uh, huis van Patricia Steur. Dat mm -hmm. is een heel bekende fotograaf in Nederland... Ja. En uh, bij uh, Haarthuis hebben we toen die avond een uh, tweede sessie gedaan. Dit is een, rol, een stuk Wel. uit Roll Radio 2. Oké. Okay. Om te situeren, dit is nog net voordat de euro ingevoerd wordt. Kun je nagaan? Wel, en uh, ik kan er nog maar één ding uh, aan toevoegen. Is van Dat is... Binnen heel, binnen heel uh, het gegeven van afscheid nemen. Ik neem geen afscheid, maar vierde dag... Dat wij elkaar ontmoet hebben. Nou, dat doe ik ook in elke dag. Ja, ja, dat is een mooie gedachte. En dat kunnen we misschien ook naar onze luisteraars uitdragen, want die ontmoeten ons ook. Zeg maar. Absoluut. En uh, geniet van deze uitsmijter uit Ist van's pre-podcast carrière, dames en heren. Eind 99. Een live sessie met muziek. And, uh, well, Eric, as uh, usual, uh, Daddy's going to read from his oh, yeah. works of poetry. Well, we're talking about money here, right? Yeah. Yeah, Series serious talk about money. And, well, uh, dear listeners, at this point, none of us has any idea of uh, what is going to happen. Well, I, you know, I asked for euros, so I thought people might need a financial statement. <laughs> yeah. And my financial statement goes like this. All right. $20 bills fly out of my pockets like small birds released from a temple. They fly to freedom with a small backward glance. They love me as they fly away. They never return. Okay, that's the first poem for tonight. And, uh, well, I thought maybe we'd have a little tune or two. Uh. Yeah, that's important. Uh, yeah, that's an important part of the whole deal, the music. Uh, yeah, with, and it's also important jamming. you have to talk in the microphone. Yeah, no. any microphone or your-crophone. Are you talking into microphone? No, here? I want to say one more thing about the hey, euro. Hey, you're talking into microphone. No, that's microphone. Oh, oh it um, was your microphone. Uh No, it's microphone. No, there's one more thing I'd like to say about the euro, and that is, as far as I think we're all concerned, If you go in a store, you give them some paper, they give you what you want. And if you've got a pocket full of that paper, you're doing fine. So I don't want to hear no more or complaining. What what? When you go to France for holidays, just change your Dutch uh, Euros for French Euros. <laughs> That's important. Yes? Yeah, because otherwise you can't pay on the on yeah. the uh what is it? Uh... Autostrada. Yeah, the autostrada. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. <laughs> <laughs> yeah man, you know you've got to have French Euros. So, yeah, so how about the is, it, uh, is it, We are the foreign crew here in uh, Belgium. Are you Euroed out yet? I'm fully adapted to the Euro. Yes. Okay, so what was the first thing you did with your Euro? Spend it! <laughs> yeah, spend it. Yeah. <laughs> lots of it, lots of it! <laughs> and, and there's not nearly enough of it, ain't it? No. So okay. Well, I think we're we're probably euroed out by now. <laughs> okay. We don't have enough of them, and we don't care what they look like. And if we can get some more, we'll be happy. Okay. So let, let's let's let's now put uh, these feelings, the ones we had here, let's, let's do put that. these into some sound. Gentlemen, take it away. Yo. Be somebody's slave Stiff upper lip Try to act brave Yeah, I'd like to be a sailor Or an Indian chief A rock and roll star A magician A thief I gotta get the money Gotta keep the job Hope I don't get fired And live like a slob And flying here on Roll Radio and the guys be jamming like there ain't no time in the world you're listening to Roll Radio 2 coming to you from rollmusic.net supported by people who like music and poetry so all art lovers Let's roll. who can have on the mind is incredible dit is de praattafel podcast met Ossie en Ossie